Een 24-jarige vrouw die erin zat kwam om het leven en de 25-jarige bestuurder ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In de bus zijn flessen met lachgas gevonden. Of het lachgas een rol heeft gespeeld bij het ongeluk is niet duidelijk, zegt de politie van Eindhoven. Meer ondernemers die gedupeerd zijn door de coronacrisis kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van het Rijk. Het gaat om ondernemers in de non food sector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 de Amerikaanse en Japanse media. De Spelen zouden deze zomer zijn, maar zijn vanwege de coronapandemie uitgesteld. Ze zouden nu worden gehouden van 23 juli tot 9 augustus volgend jaar. De Paralympische Spelen zouden een paar weken later zijn. De nieuwe data zijn nog niet officieel bevestigd. Maar als ze kloppen, vallen de Spelen in Tokio samen met het WK Zwemmen en het WK Atletiek. En de zomertijd is vannacht weer ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet, waardoor het s'avonds langer licht is. De laatste jaren is er steeds meer discussie over het verzetten van de klok. De Europese Unie wil het afschaffen, maar tot nu toe zonder succes. Op de laatste zondag van oktober gaat de klok weer terug. Het weer vooral in het westen en noorden zonnig. In het oosten en zuidoosten kans op neerslag. Er staat een matige tot harde noordenwind en het wordt 5 tot 8 graden. Ook morgen nog koud met kans op een winterse bui. Dit was het NOS Journaal.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 How bizarre! How bizarre!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 the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 Again. You will never get it, I will never get it Go We will never give, but we gotta let I hit you, I hit you, but I was just kidding myself. Our every moment, I start a replace. 'Cause now that the corner locky were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't